naar simio.nl Waarom Goedemorgen, exact 8 uur. Het Q-Music Nieuws van nu.nl je van Anne -Marie. Ja, goedemorgen. Nederland is niet goed voorbereid op extreme regenbuien. Dat zegt de onderzoeksraad voor veiligheid. Extreme regenval komt door klimaatverandering vaker voor. En kan leiden tot levensgevaarlijke situaties... en zelfs maatschappelijke ontwrichting, zegt de raad.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 Jongeren delen steeds vaker schokkende video's... waarin andere jongeren worden mishandeld of vernederd. Op zes van de tien middelbare scholen gaan dat soort filmpjes rond... heeft het programma Pointer onderzocht. En die filmpjes hebben veel impact. Ze zorgen voor spanning en onrust. En leerlingen worden er erg angstig van. Opluchting in Europa, nu er een deal ligt over Groenland. Gisteravond liet Trump in Davos weten dat hij afspraken heeft gemaakt... met NAVO-baas Rutte. Really er is ja, dus onder meer afgesproken dat niet alleen Amerika... maar alle NAVO-landen Groenland gaan beschermen. Daarmee lijkt de ruzie tussen Amerika en Denemarken... dat Groenland in bezit heeft, voorbij. Dan nog voetbal. Ondanks de kansloze nederlaag gisteravond in de Champions League... gelooft PSV nog in de volgende ronde. De club verloor met 3-0 van Newcastle United. Volgende week speelt PSV de laatste wedstrijd van de groepsfase. Tegenstander is Bayern München. En eigenlijk moet PSV winnen om door te kunnen. Middenvelder Joey Veerman heeft er een goed gevoel over... al wordt het volgens hem ook lastig. Het is thuis, dat is een voordeel. Maar ja dat is een van de sterkste clubs ter wereld. Dus ja daar zullen we 100% in alles moeten zijn. Om daar resultaten te halen... En, ja, we hebben nog een kans om, om door te gaan, dus uh, die, moeten we, die moeten we zeker pakken. Zij de Bezeko, de wedstrijd is woensdag, dan speelt ook Ajax. Ook zij kunnen nog door naar de volgende ronde. Het weer nog van Weerplaza, flink wat zon straks. In het noorden blijft het wel koud vandaag met temperaturen rond het vriespunt. Vanavond is daar ook kans op ijzel. In het midden en zuiden van het land is het vandaag een stuk warmer. De op de weg vanaf 25 minuten. Die zijn op de A1 richting Amersfoort. Je komt tussen Stroe en Hoevelaken in 7 kilometer met 33 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Moordrecht en Bodegraven 55 minuten over 8 kilometer. Op de A15 riddenkerk naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum... 12 kilometer, 26 minuten. De A27 naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, 6 kilometer, 25 minuten. En dan de A58, daar is een auto in brand gevlogen vanmorgen. Dat is richting Tilburg, tussen Knoop Sint-Annebus en Tilburg... ...of kom je in 5 kilometer, kost je 48 minuten. Omleiding is er ook ter hoogte van Knoopunt Sint-Annebos. Moet je richting Eindhoven, dan volg je vanaf daar Utrecht en Waalwijk. Er zijn weer 500 stemlijstjes binnen voor de Q-top 500 van de 90's. Daarom nu, een uur lang, alleen maar 90 zit. Ja, lekker, ga er maar eens goed voor zitten. Paul Elstak hoor je zo meteen. Ook Akden aan de Minnekomen eraan. En de Banger Boys. Maar ook aan dit liedje kleven zoveel herinneringen. Ja, natuurlijk doet het iedereen aan Friends denken. Maar Debbie gaat toch terug naar de basisschooltijd. Dat ze met vriendinnen dit liedje gingen meeplaybacken. En dan oefenden ze de teksten. Ja, nu doe je gewoon uh, Google je lyrics. Maar zij oefenden door het boekje van de CD te lezen. Volgend jaar op 177 in de lijst. Hier zijn de Rembrandts. So no 90s hits. De jaren 90 als opwarmer voor volgende week. Maandag start de top 500 van de 90s. Jeroen vindt het allemaal leuk, allemaal aardig die 90s muziek. Maar die vraagt zich vooral af: gaat Mattie deze ochtend nog eieren proeven? Oh ja, zeker Jeroen, dat gaat deze ochtend nog gebeuren. Gisteren bij Annemarie in het nieuws was dat de eieren steeds duurder worden. Ja, de eieren zijn duur. En ik zei gisteren, ja, ik proef dus het daadwerkelijk verschil tussen hele goede biologische eieren. Ja, waarbij de kip het echt goed heeft gehad. En uh, de eieren waarbij de kip het wat minder goed heeft gehad. Nou, dat gaan we testen. Rond uh, half tien doen we een rondje vier op een ei. Dat hoor je goed. Wij noemen dat... Vier op een ei. Vier op een ei. Jij gaat vier gerechten van mij maken. Ja, nou, ik ga vier eitjes bakken. En daarvan ja, er is een aantal eieren biologisch. En een aantal eieren zitten zeg maar, aan de andere kant van het spectrum. Dus waarbij de, de kip het dan minder goed heeft gehad. En dan ja, zou jij dus eruit kunnen halen... welk eitje biologisch is. Vier op een ei. Zo meteen om half negen... Overigens een ronde van vier op een rij. Dat doen we dan eerst, ja. inderdaad. Ja, gewoon ja. het origineel. Lekker zo'n 19 uurtje. Muziek uit de jaren 90. Debbie, Debbie is er erg blij mee. Goedemorgen, Mattie en Marieke. Ik zie dat jullie extreme gaan draaien. Fantastisch. Het is echt al zolang ik me kan herinneren, mijn nummer. Vroeger bij mijn vader in de auto, vanuit de cd-wisselaar. Later, vanaf mijn eigen gebrande cd. En nu, regelmatig via Spotify, ik heb mijn dochter zo gezegd... als jullie hem niet draaien op mijn uitvaart... En ik hoop dat het nog minstens 40 jaar duurt. Dan kom ik elke dag bij jullie spoken.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 En zonnestralen zijn toch maar weinig stemmen die zo als twee puzzelstukjes in elkaar passen als de stemmen van Akda en de Munnik. een fantastische serie van onze collega Bart Arends van Radio 2, die komt hier wel vaker ter sprake. Ja, wij vinden dat allebei te gek. Hij heeft een podcast gemaakt, en, die kun je, en je kunt het ook op YouTube en dus op Spotify vinden, waarin hij um, een, een liedje ontleedt. Dus de verschillende sporen van een liedje, daar zit hij in de studio, daar kun je naar, naar de gitaar luisteren, naar de piano, maar ook naar de stemmen. En het is zo waanzinnig, want hij zit met Akda en de Munnik in de studio, en en waar ze naar luisteren, is dat Bart zegt... ja, jullie stemmen passen zo goed bij elkaar... en vaak als er twee stemmen wordt gezongen... dan kiest één van de twee stemmen ervoor om iets meer op de achtergrond te zijn... en de ander echt de lead te geven. En wat zo bijzonder is bij Agda en de Munnik ze hebben eigenlijk allebei de lead. Ze zijn allebei even hard, doen allebei net zoveel... en dan luisteren ze zonder muziek...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 Pet, ja, je hoort ook die snik die Thomas Akda daarin heeft. Waanzinnig. En die podcast moet je echt even checken. Die is leuk. Bart's Classic Track heet hij. Een uur lang muziek uit de 90s. Dit is Paul Elstark. Love you more. You can... Stak bij Je Music, Love You More. Zo direct spelen wij vier op een rij. Wat zou jij zeggen bij het woord kladblok? Het laatste woord is kladblok. Schrijven. Pas, je krijgt 2.500 euro en een straatstaatsloten. Wow. Nou, dat is een mooie verder, toch? Dit was echt lekker. Het was de eerste keer dit jaar dat er met Annemarie werd gespeeld. Het loonde meteen. Zo meteen, ja, er kan weer met Annemarie gespeeld worden. Je kunt ook voor Mattie kiezen of voor mij. We spelen vier op een rij. En uh, ons telefoonnummer is 09099596. En we gaan verder met een uur lang muziek uit de 90s Met onder andere Christina Aguilera Over een paar minuten. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij. Ik wil van mijn auto ik wil van mijn auto, ik wil, ik wil. Ik wil van mijn auto Dit, dit is jouw tijd. Oh, is nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen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 Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Vomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent. Tot zo bij Vomar. Verdubbel je salaris. In, in één minuut. Vanmiddag om kwart voor vijf in de Q-middagshow. Welkom in jouw arena. Wil jij je salaris verdubbelen? Meld je aan op Qmusic.nl. Qmusic en Tempo team verdubbelen je werkplezier en je salaris. Ja.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 Music. Goedemorgen, het is half negen op de weg te vertragingen van vanaf 25 minuten. De A58 is dat in beide gevallen, daar is namelijk een auto in brand gevlogen vanmorgen. Breda richting Eindhoven kom je tussen Tilburg Centrum Oost en de brug over het wilhelmina in 5 kilometer met 48 minuten. En van Breda naar Tilburg, 8 kilometer tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof met 25 minuten. Flink wat zon straks, maar vooral in het noorden blijft het koud. De temperatuur ligt daar de hele dag rond het vriespunt. Vanavond is er ook kans op ijzel, waardoor het glad kan worden. In het midden en zuiden is het een stuk warmer. Anne-Marie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen, de politie heeft een medewerker van een Twentse zorginstelling opgepakt. Ze zou drie bewoners insuline hebben ingespoten... terwijl dat helemaal niet nodig was. Er zijn bewoners van de instelling onder verdachte omstandigheden overleden.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 Als de Wegenwacht moet uitrukken voor een pechgeval... dan gebeurt dat steeds vaker omdat auto's geen reservewiel meer hebben. Vorig jaar hielp de ANWB 17.000 automobilisten weer op weg... met zo'n universeel reservewiel. Dat is zo'n geel tijdelijk wiel hè, dat je dan krijgt van de ANWB. Een thuiskomertje noemen ze dat toch ook wel? Een thuiskomertje noemen ze dat inderdaad. En, en dat gebeurde namelijk een derde keer uh, meer dan een jaar eerder. Ik moet uh, wel lachen over uh, pech gesproken. Ik kwam vanochtend uh, bij mijn auto. En uh, ik zet mijn auto in een parkeergarage. En uh, <coughs> toen stond de buurman. Diagonaal over twee vakken geparkeerd. Huh? En toen dacht ik. Nou wat is dat nou toch asociaal. Uh, maar ja Rotterdam. Hè? Rotterdam. Ja, en toen stond er een uh, heel groot A4'tje. Was tegen het raam geplakt. Dat was ook echt gericht aan mij. Want uh, wij hebben vaste parkeervakken. En er stond excuses buurman. De auto is. En daar komt hij al pan. En pan, E-N-P-A-N-N-E. -n -n -e. Oh, mooi, Frans. Is dat ja, dat is heel mooi. Dat Frans. Frans voor pannen. Ja, precies, ja, voor pannen, voor pech. Dus de auto is en pan. Ik uh, kon hem niet meer goed in het vak krijgen. Oh, joh. Ja. Dus, uh, uh, en zag je ook zo'n thuiskomertje, of was dat niet het geval? Nee, ik denk gewoon dat hij hem... Uh, hij heeft de nauwe nood denk ik, de parkeergarage gehaald. Oh. En toen stond hij diagonaal en toen viel de motor uit. Denk ik. Mm. Nou, uh, vanaf uh, volgende week kan hij dan jouw stepje pakken. Ja. Als hij een auto aanpaal <laughs> heeft, ja, want jij hebt dan mij voor ja. je verjaardag een stepje gevraagd. Overmorgen ben je jarig. Ik, ja. ik vind dit een cadeau waarvan ik eigenlijk denk: Ja, ga je het daadwerkelijk gebruiken. Goed nieuws, ik heb uh, zojuist uh, het stepje besteld. Nou, dat meen je niet. Ja, Komt morgen aan in het dorpje en dan is het overmorgen neem ik het mee. Als ik jou zie, nou, dat... voor jouw verjaardag in Rotterdam. Nou, dat vind ik zo leuk. Ja, nee, het, het is oké okay dat ik het zeg, toch? Het is geen verrassing meer. Nee, ik heb er om gevraagd. Ja, nou ja, we gaan zaterdag lekker eten voor je verjaardag. Dus dan krijg je van mij. Ja, ik had niet gedacht dat ik tegen je zou zeggen nog een keer, maar dan krijg jij van mij een step cadeau. Ja, nou, dat vind ik echt heel leuk. Ik zie daar heel erg naar uit. Nou, ja, op de redactie zijn al uh, polletjes gemaakt waarin we met elkaar bijhouden hoe lang wij denken dat het stepje wordt gebruikt. Maakt me niks uit. Valt als, als water van de rug van ineens. <lacht> polletjes. Ik vind het allemaal prima. Ik ben super blij met mijn step. Fijn. Heel erg leuk. En hoewel de meeste sporters hun koffers nog niet hebben gepakt... is de eerste Nederlandse Olympiër inmiddels vertrokken naar Italië... naar Milaan, voor de Olympische Winterspelen natuurlijk. De 39-jarige schaatser Jorrit Bergsma... vertrok gisteren uit het Friese Aldeborn, waar hij woont. En op de school van zijn kinderen werd hij uitgezwaaid... door nou, ongeveer al zijn dorpsgenoten... Dat was voor hem ook nog wel een verrassing. Hey, ik wist nergens van. Ik had het idee dat mijn vrouw me naar Schiphol zou brengen. En ja, ineens laat ze hier avond naar de school. Ik proef van, uh, wat gaan we doen? Maar uh, ja, heel leuk. Heel uh, mooie verrassing. Ja, stond iedereen me uit te zwaaien van Sport van Nederland. Olympische Spelen beginnen over iets meer dan twee weken natuurlijk. Um, waarom Bergsma is gegaan? Ja, ik heb me er even diep, maar dat weet ik eigenlijk niet waarom hij dus nu al is vertrokken. Nou, misschien om een beetje te acclimatiseren. Misschien ja, gaat hij per step. <lacht> Dat zou ook zo mijn kind inderdaad. Ja. Sylvia, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, Jorit Bergsma is niet uh, de enige die richting, uh, richting Milaan gaat. Want ik ga hem achterna samen met uh, Luc van de Sportredactie. hoort ons dan uh, twee weken lang verslag doen vanuit Italië. Maar jij gaat ook naar Italië. Ja, dat klopt. Ik ga in mijn vakantie naar Italië. Oh, wat heerlijk. Nou, heerlijk. En wat is de bestemming in Italië voor jou dan? Wij gaan naar Toscane. Oh. Ja, dat is natuurlijk gewoon lekker. En dan is het in de meivakantie hopelijk al een graadje of 3, 24. En dan zit je er goed. Heerlijk, heerlijk. Kan je tenminste nog iets lekkers doen? Iets leuks uh, bekijken. Zonder dat het heel heet is. Ja, dat is perfect. Ja, ja. 2500 euro gaat ongetwijfeld daar naartoe. Met wie wil jij spelen? Ik wil met Annemarie. Ja, dat snap Leuk. ik wel naar gisteren natuurlijk. De oh, winkansen ja? lijken het hoogst. Oh. Annemarie Verlaten Studio en Sylvia, je krijgt van mij vier woorden. We willen graag jouw eerste associatie daarbij. Heeft zometeen Annemarie dezelfde associaties... krijg je van ons dus 2.500 euro. Ben je er klaar voor? Jazeker. Je eerste woord is minder. Meer. Peper. Zout. Tandarts. Tanden? Schrijven we op, tanden. En je laatste woord is tuin. Stoelen? Stoelen. Wat had jij gezegd bij tuin? Plant. Oh, ik denk gras. Het hmm. zag sterk gras vormen. Oké, okay, Dit kan zomer eens heel spannend worden. Music. Mattie en Marieke. Heeft Annemarie via dezelfde woorden? Dat antwoord krijg je na Elena Miles. 500 stemlijstjes binnen voor de Q top 500 van de 90s. Daarom een uur lang muziek uit de 90s. Zometeen hoor je Christina Aguilera, Genie in the Bottle. Eerst verder met vier op rij. We spelen met Sylvia uit Noordwijkerhout. Dit waren haar vier woorden. Je eerste woord is minder. Meer. Peper. Zout. Tandarts. Tanden. En je laatste woord is tuin. Stoelen. Silvia, zijn er nog andere associaties door je kop gegaan... tijdens Alena uh, Maals? Nou, tuin was wel een moeilijke. Ja. Dat zeiden jullie zelf natuurlijk ook al gelijk. Nee, verder geen idee. Ja, vooral de appjes die binnenkomen gaan over tuin. Dus bijvoorbeeld planten, zegt Milou. Dat had jij natuurlijk ook in je hoofd. Mattie Bloemen heeft, Nathalie. Barbecue wordt ook nog gezegd. En <laughs> wel grappig. René, die zegt er zelf ook bij, echt 90's. Bij tuin had ik pak gezegd. Tuinpak. Tuinpak. Oké. pak. Ah, tuin -pak. <laughs> okay. uh, we gaan Anne-Marie terug de studio invragen... Haar vier dezelfde woorden geven. En hopelijk komen er ook vier dezelfde associaties. En daar kunnen we naar jou 2.500 euro overmaken. Daar gaan we. Annemarie, het eerste woord is... Minder. Meer. Oh, het geluidje was een beetje stuk. Peper. Zout. Tandarts. Gebit. Mm, nee. Tanden. Ja, ja, tanden. ja, tanden. Tanden. Ja, ja, ja. ja dat is balen. Oh, maar ja. ja, ik zie Annemarie balen. Ja. Ja, ja dat is heel ja, dat is dom ook. Gisteren ging de er 2500 euro uit. Maar we zijn het meest ja. benieuwd naar het laatste woord, Annemarie: tuin. Gras. Ja, ah, nee. Kijk, Sylvia, jij zei daar. Stoelen. Stoelen. Oh ja. Tuinstoelen. Ja, ja. ja. Er kan zoveel op tuin. Ja, ja, er kan heel veel op tuin. Ja, Ik ja. zag ook gras voor mijn planten. Is ook nog veel binnengekomen. Oh, ja. Ja. Ah, het is niet anders, Sylvia. Ah, geef niks, geef niks. Ik vind het heel leuk dat ik een keer mee mogen doen. Dat is uh, wederzijds leuk, leuk om je te spreken. Heb je al gestemd voor de Q-top 500 van de 90s? Nee, moet ik nog doen. Dat moet je absoluut nog even doen, Sil. Ik zeker doen. Absoluut. Fijne dag, hè. Fijne dag. We zitten in de stemweek voor de Q-top 500 van de 90s. Er waren weer 500 stemlijstjes binnen. Een uur lang muziek uit de 90s. Met nu Christina Aguilera. Dit is Genie in a Bottle. I feel like I've been locked up tight for century of no. Music.nl En bij elke 500 lijstjes die binnenkomen... Is de Dancer, onder andere opgestemd door Esther, omdat... Ik heb op Rhythm Is The Dancer gestemd, want als ik dat nummer hoor... dan ben ik meteen weer terug hier in de dorpsdisco... waar ze dat draaiden toen ik voor het eerst naar de disco ging. En Rhythm Is The Dancer was standaard de openingsact van die avond. Dit overstijgt toch ook alle generaties, dit ik overstijgt ook. toch ook alle jaren. En dat kunnen wij wel denken, omdat jij overmorgen 41 wordt en ik deze zomer 40. Maar ik kijk dan toch even naar de jongste telg hier bij ons op de redactie. Dat is Marijn. Marijn, jij loopt stage bij ons. Hoe oud ben jij ook alweer Marijn? Ik ben 21. Wat vind jij dan van Snap? Eerlijk. Het wel lekker. En, en, en ja. ken je het al? Of ken je het gewoon ook op dat je bij de radio werkt? Maar op... Ja, ja, daarom. Maar nee, ik ken het, ja, puur door dat alleen maar verder. Ik zet het nooit op of zo thuis. Nee, dat begrijp ik natuurlijk wel, want er zit ook helemaal geen nostalgische herinnering bij. Maar ja, de, dat snap de, mu ik. de muziek blijft dus wel overeind. Ja, ja, zeker, zeker. Ja, ik vind het wel lekker, daar ben ik ook ongelooflijk tevreden mee. Ja, wel lekker. Vind, ja, ik, vind ik eigenlijk het hoogst haalbaar. Hij, Voor iemand die geen herinneringen heeft aan Snap. Ja. Vind ik wel lekker. wel lekker. Ik vind dat we gewonnen hebben. Hij is niet zo lyrisch als wij. Nee, hij, maar hij, dat begrijp ik ook. Hij is ook als, geen veertig. Of als Esther die in het dorpshuis heeft gestaan met ja. deze muziek. Maar inderdaad, het, het, het doorstaat de tand destijds. Hartstikke goed. Uh, in de jaren negentig was het uh, thema geld ook een heel populair thema om uh, toe te zingen. Bijvoorbeeld Mo no Money, No Problems. <tied> Notorious B.I.G., maar ook Adventures of Stevie V ging over geld. Money talks, money talks, cash, you, cash, en wat dacht je van deze, van Mea? Dit is All About The Money bij Q-Music. Like Music en All About The Money... tijdens een uur lang muziek uit de 90s. 90's. Dankjewel, er waren weer 500 stemlijstjes binnen. Zullen we er dus zo meteen na het nieuws nog eentje doen... als Cooling Down? Tuurlijk. Eentje nog. Ace of Base. Meteen een hele lekkere. De Sign, komt eraan.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 On my pole-to-pole -pole journey, I'm exploring the extremes of our planet. De nieuwe serie Pole-to-Pole pole, with Will Smith. Elke zondag, 8 uur, National Geographic. Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes. Kippie!